is onwijs draag. Hoog tijd voor een nieuwe dus. Alleen, welke wordt het? Geen paniek, we hebben de laptop die voldoet aan jouw wensen al aan te bouwen. Vind vindt hem als Koebloeskeuze keuze op Coolblue.nl De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar VriendenLoterij.nl en speel ook mee. 18 Plus speelbewust. Nu bij Coolblue euro korting op de adviesprijs van de Lenovo id Windows-laptop. Bestel hem in de Coolblue-app. In Ministars grijpen acht jonge zangtalenten de kans... om een droomduet te zingen met hun grote idool. Daar gaan weer tranen in mijn ogen. Nu al, het is nog niet begonnen. Hoeveel sterren krijgen de kandidaten van juryleden... Snelle, Sanne Hans en Rolf Sanchez? Voor de wind, voor de regen. Ik geef jou... Oh, wat een cliffhanger dit. <laughs> Top talent, humor en kippenvel. In Mini Stars Vanaf vrijdag om half negen op SBS6. het Goedemorgen. Een lekker drinkontbijt met vitamine voor je afweersysteem. Even opstarten en door. Door van snoezen naar spinnen. Van de douche naar je regenjas. Van je roomie naar je mattie. Van je fiets naar de trein. De dag is van jou. Vivit en door. En nu tijd voor... De T-Mobile Best af 2022. Het jaar waarin we glasvezel en tv voor thuis superscherp geprijsd hadden met gratis aansluiten. En deze deal is terug tot en met 8 januari. Dus alleen nog deze week? Ga snel naar jouw T-Mobile Shop of T-Mobile.nl. Radio is 538. Veel arrestaties met oud en nieuw. 538 Nieuws ANB. In de grote steden heeft de politie vannacht tientallen mensen aangehouden. Vaak vanwege vuurwerk. Dat was in een aantal steden verboden. Maar in Amsterdam werd er toch het nodige afgestoken... en er werd ook met vuurwerk naar de politie en omstanders gegooid. Ook in Den Haag en Rotterdam moesten er mee ingrijpen. Ziekenhuizen hadden het weer net zo druk als voor corona. Zo had het oogziekenhuis in Rotterdam aan het begin van de nacht al twaalf patiënten gezien. We zijn weer terug bij af, zegt een oogarts. Hij verwacht nog wel meer mensen binnen te krijgen. Het brandwondencentrum van het Rotterdamse Maastadziekenhuis ving vier mensen op. In Drachten is een jong kind zwaar gewond geraakt bij het afsteken van vuurwerk. Dat gebeurde in een tuin. Er kwamen meerdere ambulances naartoe en een speciaal medisch team. En in Vegel is er een grote brand geweest in een bijgebouw van een monumentale kerk. De brandweer was er de hele nacht mee bezig en laat het nu uitbranden. De vuurwerkshow in Parijs heeft een enorm aantal bezoekers getrokken. Ruim een miljoen mensen stonden op de Champs-Élysées... terwijl was gerekend op een paar honderdduizend. In New York is een uurtje geleden het nieuwe jaar begonnen... met de traditionele drop op Times Square... met vuurwerk en tienduizenden mensen. Het 538 Weer door Weer.nl... Bewolkt en vooral in de middag weer veel regen. Het is wel zacht met 10 tot 15 graden. Komende dagen blijft het wisselvallig. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Dirk is dus echt de goedkoopste. Dat bewijst de Consumentenbond. Basisboodschappen zijn bij Dirk gemiddeld 11% goedkoper dan bij andere supermarkten. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Het scheelt een punt op een taart en een avondmaaltijd per week. Dat is het omfietsen waard. Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. Het is sale bij Kleertjes.com. Tot wel 70% korting op topmerken voor kinderen van 0 tot 16 jaar. Laat ze stralen. Kleertjes.com. Nu bij Dirk. Lees chips, zak van 200 gram, alle varianten voor maar 1,19. Wintersail bij Beterbed. Tot 50% korting op bedden, matrassen, beddengoed. Snel naar de winkel op beterbed.nl een meesterwerk, hè? En dan de hamvraag-app. Wat is het waard? Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl We wensen je het allerbeste voor 2023. Julia van Rijndal. Yes, Happy New Year. Je bent bij 538 met zometeen de Imagine Dragons, eerst Lil Nas X, dit is Star Walking.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 moonlight and I'm speeding, Ready to go far. start Radio. Radio Factory Gimme, gimme, gimme some time to think. Never gonna get me out alive, I will live a thousand million lives. Patience is waning is Radio 538. hey, je hoeft niet op te nemen hè. Het is weekend. Julia van Gijendam. Zo, de eerste dag van 2023. Pot voor Dickie. Wat een nieuwjaarswisseling. Ik hoop dat je nog een beetje leeft. En als je wakker bent op dit tijdstip, dan kan er maar één ding betekenen. Of nou ja, eigenlijk twee dingen. Of je moet gaan werken op 1 januari. Je komt net de kroeg uit rollen. Ja, dat tweede is ook een beetje mijn status, zeg maar. Ik heb gisteren het, nou ja, goed gevierd. Het nieuwe jaar ingaan zeg maar. We, waren een kroeg met, we hadden een kroegje afgehuurd met een vriendengroep. En dan hadden we allemaal dat het, drie tientjes neergelegd. En dan konden we onbeperkt bier drinken. Maar dat woordje onbeperkt, dat is zo, zo gevaarlijk. Want dan denk je ook, dan ben je opeens supergul, weet je wel. Oh, wil je ook een biertje? Oh, wil je ook een biertje? En dan vervolgens, ja, dan sta je weer met acht. ben je iedereen weer kwijt en dan drink je ze alle acht zomaar op, weet je wel. Dus, uh, nou, ik, heb, ik moet zeggen, ik heb me wel eens beter gevoeld. Ik ben benieuwd hoe jouw uh, nieuwjaarsavond was. Dus laat even weten in de app van Radio 538. Mijn hoofd niet bij en het was zo niet mij, het ging van grijs naar roze. Ik weet niet of hij stak in het zand, of dat hij ergens is blijven hangen in de wolken. Of het aan mij ligt, of ik jouw boot. of jij mijn trein mist. Maar het was kantje poot, we draaiden door. Maar we zijn er nog en ineens is het vijf voor 12. Oh, ik hoop dat ik het nog red. Ik ben nog niet te laat, al wordt het een foto, finish moment. En als dit overpaart. Kijk ik anders weer weg? Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen. Yeah, yeah, yeah. Vijf voor twaalf. Het is een vijf voor twaalf. Yeah, yeah, yeah. Na, na, na. Vijf voor twaalf, het kan de beste overkomen. Het kan de beste overkomen. Al ben ik misschien net te vaag door het oog van een naald gekropen hè? Hoe vind je het zelf nou gaan, gast? Want je blijft maar zeggen: 'echt ik ben een bijna'. Het is weer kantje boord, dus gaan erop op de tijd die door. Oh en het vijf voor twaalf. Oh ik hoop dat ik het nog heb, ik ben nog niet te laat. Al wordt het een foto finish moment. Alles weer recht. Vijf voor twaalf, kan de beste overkomen. if the else and they say that time will tell, but i won't change i won't change no more i'm gonna miss you when i'm gone cause I've missed you all along. A spark, like when we walk in Central Park, make a wish on a shooting star, and we hope, and we hope it lasts. When my troubles seem to fade, all the feelings ricochet, but my heart, it still remains, by your side, by your side tonight. you 53 yacht can't the red and something blue i bet you think the songs for you well, wrong again this one's for me but i kind of hope you hear it too years of patience gone to waste Cause you fuck me up in 30 days i practiced all the words i scream if I'd cross your ugly ass one day Shell I love me more bij 538. Goedemorgen, 1 januari. Gezellig, in de app van 538. Ik pak hem er even bij. Thomas is echt morning. Ik had mijn wekker nog staan, dat is niet zo handig. Even kijken, Emma nog. Mijn 24-uursdienst zit er bijna op. Wel lekker dubbel betaald krijgen, ja. Zo is dat alweer. Even kijken, Lucas is hier nog brak. Hashtag spijt. <laughs> Nooit spijt hebben, Lucas. Even kijken, Annabel, ik ben blij als dat knal weer voorbij is. Mijn hondje durft namelijk niet naar buiten. Dat is nog een beetje zielig, hè? Even kijken, uh, Fena die zegt nog, ik wil graag de beste wensen doen aan mijn lieve vriendin Sabine. Wordt een topjaar wifi. Groetjes van FEN. Ja, misschien is dat ook wel even leuk om te doen, toch? Om even een soort van, ja, um, de beste wensen aan iemand te doen via de radio, hier bij Radio 538. Dus wil je iemand even de beste wensen wensen, um, nou kom maar even op via de app van 538. Hoor je ondertussen Ed Sheeran. Dit is Celestial in het weekend van Radio 5NIA. Ja, goedemorgen. You see tonight, you could go either way. Hearts balanced on a of blade. We are designed to love and break. Then to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud. And things don't look up when you're going.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 Just like my baby song, go and round around my head. Like my baby song, go and round around my head. You're just like my baby song, go and round around my head. Like my baby song,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 Het is geen vastloper. Dit is een vakantiediscounter. S maandags op de werk naar een weekendje romen met de beste vriendinnen. Daar moet je eerst nog even een espressootje in. Kijk, zo'n vakantiediscounter die snapt vakantie. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, tarwegas smoothies. Gelukkig is er milner. Want deze kaas is lekker en van nature minder vet. Milner. Lekker bezig. Weekendje weg? Boek nu de beste deals op vakantiediscounter.nl. In Ministars zingen jonge talenten samen met hun grote idool een liedje dat veel voor ze betekent. Twee jaar geleden ben ik gepest. En toen dacht ik: hadden die kinderen dan niet respect voor mij moeten hebben? Aretha Franklin is echt mijn grootste idool. Humor en emotie zie je in Ministar's. Vanaf vrijdag om half negen op SBS6. 2023 start het beste met een gloednieuwe smartphone. Happy New Year! Luister vanaf morgen naar de 538-ochtend. Raad welke bekende Nederlander jou een mooi nieuwjaar wenst. En maak kans op een Google Pixel 7 Pro, aangeboden door t mobile Check 538.nl/slash acties. De prijzenpot in 2023 is groter dan ooit. 152,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18PLUS speelbewust. De beste T-Mobile deals van 2022 komen nog één keer terug. Profiteer nu tot en met 8 januari van gratis aansluiten... en superscherpe aanbiedingen op heel veel telefoons. De beste deals van 2022 voor het beste begin van 2023. Check T-Mobile.nl Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van het diepste blauw, verblindend wit, zwevend op zee of struinend door straten. En nu even helemaal niks. Wij houden van lieve vrienden maken, oude vrienden terugzien. Calimera, calispera en zomerhits die we niet verstaan. Badend in de zon, voeten in het zand. Wij houden van vakantie in Griekenland. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Het zijn de warme winterweken van Alping. Daarom hebben we extra veel wintervoordeel op al onze bedden, boxsprings, matrassen en beddengoed. Gun jezelf rust deze winter en zoek de warmte op bij een van onze Auping winkels of in onze webshop. Alping Met liefde. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a sunweb holiday. Sunweb.nl nog een 5, 3, en je weerupdate krijg je van Weer.nl. Het is een, een natte eerste dag van 2023. De dag start wel redelijk zacht met zo'n 15 graden... maar eind van de middag daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Wel een stukje minder wind dan gisteren. Goedemorgen, zondagochtend de hoofdpunten van half acht. Kijk je nu, goedemorgen. Goedemorgen. In de nieuwjaarsnacht zijn tientallen mensen opgepakt... vooral om zwaar vuurwerk en geweld tegen de politie. In Amsterdam was een vechtpartij op de Dam... en in Den Haag werd een fiets naar agenten gegooid... toen die ingrepen bij een vreugdevuur. De ziekenhuizen hebben het weer even druk met vuurwerkslachtoffers... als voor corona. Het hoogziekenhuis in Rotterdam had na een paar uur al 12 patiënten binnengehaald. Ook zijn er meer mensen met brandwonden en gehoorschade... of met een gewonde hand. En in Nijmegen is een woonzorgcentrum ontruimd in een oud klooster in het centrum. De brandweer twitterde dat er een grote brand is en dat er rook naar buiten komt. Meerdere ouderen zitten op straat met dekens, de lokale media. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. Jouw hits hoor je op 538. Ronde Machine. and Ella Henderson Your hits Your 538 Run me up in diamonds cover me in gold but nothing they could buy me made my heart whole I've given up on romance then I found you ain't it crazy what luck and do crazy what luck can do da da da da Van 538, Sam Smit, Kim Petras en Holy. Ja, en weet jij je eerste mailadres nog? Dat is wel iets heel ongemakkelijks altijd, toch? Als ik naar mezelf kijk, was het Julo Loves Rose. <laughs> Julo, dat weet ik al zelf, en Rose is mijn paard. Ja, uh, Inmiddels niet meer. En Niall Horn, die heeft ook een bijzonder, bijzondere. This is hilarious. Probably the best first email address of all time. Da, d a underscore. Pimp underscore is underscore here. <laughs> the pimp is here. That I had that for ages. I think I might have even like auditioned for The X Factor with that email. <laughs> ja, dat is toch een beetje alsof je solliciteert met de mail geen geenzininwerken at hotmail.com, toch? Je hoort hem nu, Nile Horn, bij 538. I know what she's like, she's out of her mind wraps herself around the truth. She'll jump on that flight and meet you that night and make it terrible. De situatie gisteren in de kroeg. Body to body telecast bij 538. Goedemorgen. 1 januari. Ik hoop dat je een beetje lekker gaat. Dat je nog een beetje leeft na gisteren. Ik vroeg net aan je, wil je nog een, een leuke kerstgroet doen aan iemand? Of een, een nieuwjaarsgroet is het eigenlijk inmiddels, hè? Ik duik even de app van 538 in. Hallo, Julia. Ik dacht ik zou een spraakberichtje om jou een knallend goed nieuwjaar te wensen. En de rest van het team van 538 ook shout-out naar mijn vriendin Zoe. Ik ben fucking trots op haar. En de rest van Nederland maak er een schittermagisch 2023 van. Yo, yo. Ik wil de beste wensen doen aan mijn lieve zus. Zij is uh, sinds een paar dagen voor vier maanden op reis. Dus als je dit hoort, ik ben heel erg trots op je. Uh, ik hoop dat je naar je zin hebt. En ik kan niet wachten om je weer zien, te zien over vier maanden. En dan lekker samen in het buitenland gaan wonen voor twee maanden. Doei! Hey Julia, uh, met Noah. Ik... Uh... Ik wil eigenlijk alle luisteraars van 538 een goed 2023 wensen. En in het bijzonder uh, mijn tante Maria. Die heeft een zware periode achter de rug. Dus uh, bij deze. Oké, okay. hoi hoi. Ah, dit is toch lief en leuk. Ja, ik wens jou ook het allermooiste jaar 2023. Ja, en ik voel dat dit hem gaat worden, jongens. Dit wordt een magisch mooi jaar. En als je toch een beetje brak bent, komt goed. Echt, 538 is bij je met zometeen Vice, Rehab, anime, one last time. Eerst is dit mijn room 5. Moves Like Jagger bij Radio 5 Rial. ziet er nu al veelbelovend uit. Met 425,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. En met 60.000 winnende postcodes per maand... kan ik ook ieder moment bij u aanbellen. Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl. 18PLUS speel bewust. Begin het jaar goed met vakantieveilingen.nl. Elke dag weer duizenden winnaars... Jij speelt, jij bepaalt de prijs, jij bent de winnaar. Van vakanties, hoteldeals en alles voor je slaapkamer. lekker op Speel mee voor miljoenen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus bewust. Are you ready for Down the Road? Down the Road is terug. Gordon gaat op roadtrip met jongeren met het syndroom van Down. Ze verleggen hun grenzen en overwinnen hun angsten. Dat gaat mij niet lukken. Ja, wel, natuurlijk. Alles lukt jou. Het nieuwe seizoen van Down the Road. Dinsdag om half negen op SBSS. Dat is de kunst van Simpel. 8 gig data, 500 sms'jes en onbeperkt bellen voor maar 10 euro. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Dirk is dus echt de goedkoopste... Dat bewijst de Consumentenbond. Basisboodschappen zijn bij Dirk gemiddeld 11% goedkoper dan bij andere supermarkten. Dat scheelt meer dan een slok op een borrel. Het scheelt een punt op een taart. En een avondmaaltijd per week. Dat is het om fietsen waard. Dus we zien je snel bij Dirk. Op Dirk kun je rekenen. Televisies. Te groot, past niet. Maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8k, dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de coolblue app En kijk op coolblue.nl voor uitgebreid advies. Zonder pittige termen. Alles voor de glimlach. Nu bij Dirk Lipton Iced Tea. Alle varianten van 1,5 liter voor maar 1,19. Radio is 538. Oudejaarsnacht met veel arrestaties. 538 Nieuws ANB. In de grote steden zijn in de nieuwjaarsnacht tientallen mensen opgepakt... om vechtpartijen, zwaar vuurwerk en geweld tegen de politie... In Amsterdam was een vechtpartij op de Dam en verderop werden drie mensen neergestoken. In Rotterdam liep het uit de hand in Krooswijk, met een grote groep die zwaar vuurwerk afstak en dingen vernielde. Dat er deze jaarwisseling geen coronabeperkingen waren, merkte ze ook in de ziekenhuizen. Daar melden zich onder meer mensen met brandwonden aan hun handen of gezicht of gehoorschade. Het hoogziekenhuis in Rotterdam had al na een paar uur twaalf mensen binnen gehad en zegt we zijn terug bij af. In Nijmegen is een brand in een oud klooster in het centrum onder controle. Er zitten een woonzorgcomplex in. De bewoners stonden op straat en worden opgevangen. In Veghel is een bijgebouw van de monumentale kerk afgebrand. Dat heeft de hele nacht geduurd. De kerk zelf is gespaard. En een vuurwerkshow in de Britse kustplaats Scarborough... ging om een bijzondere reden niet door. Sinds een paar dagen zwemt er een walrus rond in de haven. En de gemeente wilde die er niet met geknal van streek maken. Verwacht wordt dat de walrus over een paar dagen... verder naar het noorden zwemt. Het 538 weer door weer.nl... Bewolkt en soms wat regen. Daarna even droog, maar later van het zuiden uit opnieuw regen. Het wordt 11 tot 15 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. En voor meer weer ga je naar Weer.nl. Televisies. Te groot past niet, maar te klein is ook geen gezicht. En moet je 4 of 8K? Dat is lastig kiezen. Bepaal het juiste formaat in de Koebloe app en kijk op Koebloe.nl voor uitgebreid advies. Want zonder pittige termen. Koebloe. Alles voor een glimlach.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 Het allerbeste voor 2023. Julia van Yes, Happy New Year. Je bent bij Radio 538 met zometeen Dean Lewis, Eerst Lucas en Steve. Dit is Gimme Your Love. I know that we made some mistakes I go chasing us from the past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 me my name and the color of your eyes, see your face when I look at mine, so how do I, how do I, how do I say goodbye, when I couldn't, you always saw the best in me, right or wrong, you were always on my side. Like, and I saw the way she looked into your right? eyes. And I promise, if you go, I will make sure she's alright. So, I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 Jouw zondagochtend bij Radio 538. Dean Lewis, how do I say goodbye? Ah, nog vijf minuutjes. Ach, lekker. De zondagsnoeze. 1 januari en dat betekent dat de kans dat jij brak bent heel erg groot is. En misschien moet je wel brak werken. Heb je niet kunnen snoezen vanmorgen? En weet je, ik kom jou even tegemoet. Je mag namelijk de playlist nog even gaan snoezen hier bij Radio 538. Ik geef jou een voorstel van een track en jij mag zeggen: Ja. Wil ik wel lekker mee wakker worden of hup? Nee, weg ermee. En je mag dan uiteindelijk maximaal twee keer snoezen. Wil je meedoen? Heel simpel: even in de app van 538 het woordje snoes sturen. Dus snoes via de app van Radio 538. Wie weet, mag je zo meteen lekker snoezen met de playlist? Na Felix Jan. hard in you? wanna shout it out. Like a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 All in love. No sleep running out of dream Down a golden coastline kent hier bij Radio 538, Taylor Swift en The Hero. Even lekker wakker worden. Oh. Ah, nog vijf minuutjes. De Zondagsnoes. Iedere eh, zaterdag en zondag rond een uurtje of kwart over acht... ...spelen we hier de 538 snoes. Voor iedereen die eh, ja, vroeg ontmoet, moet werken, niet heeft kunnen snoezen... Kom, eh, ...kom ik je gewoon even lekker tegemoet. Want je mag namelijk lekker snoezen met de playlist van 538. Patrick, goedemorgen. Hey Julia, goedemorgen. Hallo, hoe is het met jou? Uh, een beetje moe. beetje moe. Maar wel, wel positief. Hoe was de, de nieuwjaarswisseling? Uh, uh, kort. Ik moet namelijk uh, gewoon weer werken. Oh, jij hebt gewerkt gewoon. Wat voor werk doe je? Ja. Uh, buschauffeur. Buschauffeur, kijk, ja, dat gaat natuurlijk allemaal door hè? Ja, mensen moeten op het feestje komen. Dus. En heb je al ja, een, uh, je. een uh, kotsend iemand achter in de bus gehad? Nee, gelukkig. Dat was vorig jaar. <laughs> Oké, okay, nou gelukkig nu nog niet. Nou, Patrick, je mag in ieder geval wel lekker gaan, uh, gaan uh, snoezen met de playlist hier bij 538. Ik geef jou een voorstel van een track. Jij mag zeggen, nou, ik wil deze wel horen. Ik wil hier wel lekker mee wakker worden. Of uh, je zegt, nou, hup, weg ermee. En je mag maximaal nee, maar... twee keer uh, snoezen. Yes? Yes. Oké, okay, gaan we voor deze. Midnight Sky, Miley Cyrus. Hoppa, weg ermee. Wil je dan uh, misschien deze horen? Young Blood, 5 seconds of summer. Mm, snooze. Snoezen, Oppa. jij bent niet bang, hè, Patrick. Dan gaan nee, we gaan ben sowieso deze voor je draaien. Oh. Ja, deze ah. Coldplay, Beyoncé: Niem voor de weekend. Lekker wakker worden voor je. Succes daar op de bus hè? Ja, ik zal toe verzetten. De zondag snoewes. ...dat je nu via Ziggo eindeloze entertainment kan streamen op Disney+. Van je favoriete klassiekers tot de nieuwste films en series. Schat, kan jij even 15 zakken popcorn halen? Ook dit gewoon bij Ziggo. Zoek en kijk nu met het grootste gemak de mooiste verhalen van Disney+. Op je tv. Ziggo, enjoy it all.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 Vandaag toch heb meegemaakt? Ik ging op reis door een land dat ooit betoverend was. Vocht voor mijn rechten in Chili. En ging op zoek naar de waarheid in de Duitse Alpen. Met Kobo Plus beleef je meer. Lees nu Gletscher van Suzanne Vermeer. Of kies uit meer dan een miljoen andere verhalen. Om te lezen of te luisteren vanaf slechts 9,99 per maand. Probeer het nu 30 dagen gratis op bol.com slash Speel nu de eerste maand gratis mee op postcodeloterij.nl 18 plus bewust. In het nieuwe SBSS-programma De 10 Vragen... stelt Rob Kemps aan onder andere André van Duin, Paul De Leeuw en Jeroen Pauw... 10 levensvragen. Vanavond om 5 voor 10, De 10 Vragen op SBSS. Je fit voelen begint nu bij Basic Fit. Dus gun jezelf dat goede gevoel en maak van fitness jouw basic. Word nu lid, krijg een sport als cadeau en sport 5 weken gratis. Basic Fit, go for it!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 Goedemorgen, je bent bij Radio 5, dag. je weer update krijg je van Weer.nl. Het is een uh, natte eerste dag van 2023. De dag start wel uh, redelijk zacht met zo'n 15 graden. Maar eind van de middag uh, daalt de temperatuur en wordt het zo'n 10 graden. Er is wel een uh, stukje minder wind dan, uh, dan gisteren. Zondagochtend de hoofdpunten van half negen krijg je nu een goeiemorgen. Goedemorgen. Er zijn deze nieuwjaarsnacht in de grote steden tientallen mensen gearresteerd, vaak vanwege illegaal vuurwerk. In Amsterdam werd ook gevochten op de Dam en in Rotterdam moest de ME een groep relschoppende jongeren uit elkaar drijven. Door vuurwerk is afgelopen nacht een jong kind in Drachten zwaar gebond geraakt. Gisteravond viel ook een dode door karbietschieten in Brabant. Het hoogziekenhuis in Rotterdam heeft al meer dan tien mensen binnengekregen met oogletsel door vuurwerk. En in Utrecht is het rieten dak van een monumentaal school gebouw in brand gevlogen, waarschijnlijk door vuurwerk. De schade valt mee. En in Veghel is een bijgebouw van een oude kerk afgebrand, ook een monument. De kerk zelf bleef gespaard. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. Jouw hits hoor je op 538. Joe, Cory en Tom Grennan, George Ezra. Jouw hit, jouw 538. Dit zijn mijn laatste woorden. Ça zijn mijn dernier mo. Wie denk je dat je bent? Oké, mijn hart had breekt. Dus zo staan mij als bij de deur. Za weer price mon mijn keur. Wie ja, monkeur. Hey! Is dit de laatste ronde? Is dit la van damo? Ik ben mezelf niet meer. On net assemble. Est-ce que c'est tout? Oh, Als je moet gaan, ga dan meteen. Dan dans ik wel La da da da da da. da. Dans een taux de zon ontomdekan ontverronte. En toi, après m'avoir dansé, tu voulais retourner. Tu voulais quoi? C'était ton choix, mais c'est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 Niemand! 538. Goedemorgen, 1 januari. Julia hier. Ja, heb je vannacht nog uh, iemand gekust om 12 uur? Nou, waar komt die traditie eigenlijk vandaan? Nou, iemand kussen om middernacht zou voorkomen dat je het komende jaar eenzaam bent. Nou, mocht dat niet zijn gelukt vannacht, misschien toch maar uh, vanavond even in herkansing. zien. Maneskind, the Lonely is nu. Tonight is gonna be the loneliest There's a few lines that I wrote In case of death, that's what See you. Tonight is gonna be the despite of me To the floor and make me see your energy because I'm not playing, no, I don't see What is the thing you ever make me feel weak, girl Free, cause anytime you whine and catch it Deselect, pull it up and put it for repeat, girl I'm not touching no, the line in my pocket Cause nothing in this world ain't Get out the control. Uh, uh. Jouw hits, jouw 538. Kan je zien dat je niet from the de the world. It's up to me and I'm getting sweaty. Is it too much to hold? Martin Garrick's Hero hoorde je bij 538. Met 538 naar de Vrienden van Amstel Live. Ja, en ik snap wel dat je nou ja, nog niet echt kan denken aan feesten en uh, liters bier drinken na zo'n auto nieuw. <tie> ja, dat zeg maar. maar vanaf uh, komende week maak je wel nog kans op de meest gewilde kaarten van Nederland. Want uh, vanaf 5 januari opent de grootste kroeg van Nederland in Rotterdam Ahoy... De vrienden van Amstel Live. Ja, en dat is toch zo'n gezellig feestje. Daar moet je echt bij zijn. En je kunt jezelf opgeven op de website www.wayetriach.nl slash acties, samen met je vrienden. En wie weet, scoor jij die tickets wel. Is dus dat even lekker het nieuwe jaar ingaan. Je bent bij Radio 538 met zometeen Coldplay. Eerst Medusa, dit is Bad Memories. One more thing she said I think I'm losing my head Now to now my bad memories One more thing she said we know there's no turning back. Now we love to make bad memories. One more dream, she said. I think I'm losing my head now. Do you know we make bad memories? One more dream, she said. We know there's no turning back. Now we love to make bad memories. One Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, tarwegas smoothies. Gelukkig is er Milner, want deze kaas is lekker en van nature minder vet. Milner. Lekker bezig. Ik ga dus vandaag een duet zingen met Justin Bieber. En dat droom ik me echt wel mijn hele leven lang. In Ministars grijpen acht jonge zangtalenten de kans... om een droomduet te zingen met hun grote idool... Verre krijgen de kandidaten van juryleden Snelle, Sanne Hans en Rolf Sanchez. Ik geef jou... Wat oh, een cliffhanger dit. <lacht> Dromen voor de werkelijkheid in Ministars. Vanaf vrijdag om half negen op SBS6. De Rabo ZZP-rekening is er voor ZZP'ers die klein beginnen en groot dromen. Zonder vaste kosten, dus je betaalt alleen voor je transacties. En worden je dromen groter, dan breid je de Rabo ZZP-rekening makkelijk uit met extra producten. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Open je ZZP-rekening op rabobank.nl. zzp Of in de Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. En nu tijd voor...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 Ziekenhuizen hebben hun handen vol aan vuurwerkslachtoffers. Het Oogziekenhuis in Rotterdam heeft 17 mensen binnengekregen met oogletsel. Vijf moesten er geopereerd. Vorig jaar met het vuurwerkverbod waren dat er nul. Twaalf steden hadden ook dit jaar een vuurwerkverbod, maar dat werd massaal genegeerd. In de grote steden zijn vannacht tientallen mensen gearresteerd, vaak vanwege illegaal vuurwerk. In Amsterdam gooiden jongeren ermee naar de politie en naar omstanders. Er werd ook gevochten en er was een steekpartij. In Rotterdam moesten ermee een groep welschoppende jongeren uit elkaar drijven. Utrecht bleef relatief rustig. In Ermelo is brand geweest in een stal vol eenden. Volgens omstanders kwam het door vuurwerk. Er zijn veel eenden doodgegaan. In Amsterdam-Noord is vuurwerk ontploft in een schoolgebouw. De ramen en deuren zijn eruit geblazen. In Utrecht vloog het rietendak van een monumentaal schoolgebouw in brand. En het winnende lot van de jaarstrekking van de Staatsloterij is dit keer verkocht in Amersfoort. De winnaar haalde het bij de Primera in de wijk Vathorst. Op het lot is 30 miljoen euro belasting vrijgevallen. Maar er is nog 45 miljoen te verdelen onder andere winnaars. Deze keer zijn bijna 7,2 miljoen loten verkocht. Het 538 weer door weer.nl. Na een record warme jaarwisseling is het vandaag bewolkt met steeds meer regen. Vanmiddag is het 11 tot 15 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. En voor meer weer ga je naar weer.nl. Start het jaar lekker in balans met OptiMel. Want alles van OptiMel is vol van smaak, heeft 0% vet en geen toegevoegde suiker. Je kiest dus voor iets lekkers en iets goeds. OptiMel, smaakt lekker, voelt goed. Proef nu onze nieuwe drinkyoghurt Bosvruchten. Een limited edition, fris van smaak. Dat is de kunst van Simpel. 3 gig data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 750. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. 3, 2, 1. Top Gun Maverick is geland op Sky Showtime. No turning back now. Damn right. Stream alleen op Sky Showtime. Have you any fun yet? The best on the planet. Nice. Meld je aan en stream op skyshowtime.com voor slechts 6,99 per maand. We wensen je het allerbeste voor 2023. Happy New Year. Met zometeen jouw kans op een lekker 5-3-8-katerombijtje. Eerst Joel Corey, Tom Grennan. Dit is Lionheart. Happy New Year. Radio 5.3. Heen kijken. Had ik gisteravond ook een beetje direct through the looking glass hoorde je. Koning Kater. Hey Koning Kater, ik ben op zoek naar jou. En ik denk dat de kans groot is dat er heel veel Koning Katers aan het luisteren zijn op dit moment. Als je nu wakker bent, dan moet je of euh, nou ja, misschien wel werken op 1 januari, brak, of je bent gewoon wakker geworden omdat je kotsmisselijk bent. Komt goed, 538 is bij je, want je maakt hier kans op het 538 katerombijtje. Lekker! Um, hoor jij het geluid van een kater? Een, uh, een mannelijke kat is dat, een soort van... Een soort van schreeuw. Um, bel dan zo snel mogelijk de studio. 09 3000 538 hey, daar hadden we hem al! 0909-3000-538. En wie weet is het katerombijtje van jou. Hoor je nu Davina en Michel op je zondagochtend bij 538...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 Jou, jou hits, jou 538, jou 538. Het is te druk in de kamer om je aan te raken, maar mijn ogen vinden een weg om met je te praten zonder dat iemand het ziet. We Zondagochtend bij Radio 538. Maan en Golban stiekem. Koning Kater. Ja, en iedere zondagochtend geven we hier een lekker 538-kater-ontbijtje weg. Ik ben namelijk op zoek naar Koning Kater. Hi, Luc. Goedemorgen. Heb ik hier Koning Kater aan de telefoon? <g aesthen> <millions downloadables> <laughs> <watbert> <mettet> <avatar> <Nelson> ja, zeker. Hoe was je oud en nieuw? Ja, het was echt super leuk. Ik ben alle kroegjes een beetje ingegaan. Maar ik was een beetje vergeten dat ik... We moest werken, dus... Oh, ja. mo moest je werken op 1 januari? Ja, het is echt verschrikkelijk. Oh, dat, dat zijn de echte strijders, hè? Ja, horeca, hè. <laughs> horeca, kijk. Hey, en uh, hoe, laat, uh, hoe laat was je thuis dan? Uh, Uurtje of zes, ik ben echt net thuis. Oh, dat ben... meen je niet. <laughs> Even een kleine power nap, maar we zijn er weer. We zijn er weer. Fris en vrijdag naar het werk. Ja, nou ja... Dat denk ik niet, maar... <laughs> je bent er. Nou, heel goed. Hey, um, ik heb in ieder geval goed nieuws voor je, want je kan in ieder geval... lekker gaan ontbijten met een uh, 5 jaar katerontbijtje, Ah, dat is tof. Dankjewel. Wat hoop je dat erin zit? Waar heb je het meest zin in? Uh, versus jus. Daar heb ik echt heel veel zin in. Versus jus. Oké, okay, nou, kunnen we kijken voor ik een tekenen, Misschien ook wel ergens een, een taaie oliebol over. Oh, heerlijk. <laughs> nou, heel veel sterkte daarmee met werken en... Uh, succes met de kater, hè? Ja, yeah, dankjewel. tot nu toe. De vrienden! Meer dan 150 artiesten. Ahoy, wat ben je mooi. De gezelligste show van het jaar. Of... Sluit aan in de grootste kroeg van Nederland. Win volgende week voor jou en drie vrienden kaarten voor de vrienden van Amstel Live. 26 januari in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Check 538.nl. Echt wonderbaarlijk. Ik heb nog nooit zo'n simpel meesterwerk gezien... voor zo'n lage prijs. Oh, dat is de kunst van Simpel. 3 gig data, 500 sms'jes en 250 minuten voor maar 750. Alle voorwaarden en snel bestellen op simpel.nl. Proef nu Amstel 0.0 met verbeterde receptuur. Hij komt toch nog lekkerder. Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden? Autoweek.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 Ja, het is winter. Hou jij ook zo van dat gevoel van ijskoude wind in je gezicht? Met verkleumde handjes thuiskomen en binnen weer heerlijk opwarmen? Het zit allemaal in een onweerstaanbaar, lekkere kop shocomel. Met slagroom. Want wat voor weer het ook is deze winter, het gevoel blijft altijd hetzelfde. Chocomel, De enige echte. Speel mee voor miljoenen. Ga naar postcodeloterij.nl 18 speel bewust. Goedemorgen, je bent bij Radio 538, je weerupdate krijgen van Weer.nl. Het is een natte eerste dag van 2023. De dag start wel redelijk zacht met zo'n 15 graden... maar eind van de middag daalt de temperatuur naar zo'n 10 graden. Dat is wel een stukje minder wind dan gisteren. Zondagochtend de hoofdpunten van half tien krijg je nu. Goedemorgen. Goedemorgen. Het hoogziekenhuis in Rotterdam heeft vannacht 17 mensen binnengekregen met oogletsel door vuurwerk. Vijf moesten worden geopereerd. Vorig jaar waren er maar vijf slachtoffers en waren operaties niet nodig, maar toen was er een landelijk vuurwerkverbod. Dit jaar hadden twaalf steden een vuurwerkverbod, maar dat is massaal genegeerd. De politie greep alleen in bij zwaar verboden vuurwerk. Onder andere in Amsterdam werd de politie met vuurwerk bekogeld. Er zijn tientallen mensen gearresteerd. En zangeres Anita Pointer van de Pointer Sisters is overleden. Samen met zus. Ruth, Bonnie en June had sinds de jaren 70 en 80 grote hits als Yes, We Can Can, Fire en I'm So Excited. Anita Pointer was 74. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538. Jouw hits, hoor je op 538. Imagine Dragons. Medusa. en Zara Larsen. Jouw hits. jouw 538. You. At your house again, are we important friends? There's so much that I wanna say. But I gotta hold back, so scared how you react. van jaar Rondé, Bright Eyes. Zo, de eerste van 1 januari 2023. Klinkt nog een beetje onwennig, hè? Een beetje wennen. Hoe gaat het met jouw goede voornemens op de eerste dag al? Begint vandaag misschien jouw dry january? Of uh, dacht je, ja, ik ga vandaag gewoon lekker even naar de sportschool... even een jaar goed beginnen? Ik ben toch wel benieuwd naar jouw goede voornemens en wensen... voor 2023. Noem we even een rondje zometeen. Ik denk, als ik voor mezelf mag spreken minder geld uitgeven aan kleding, minder online shoppen, is ook beter voor het milieu en zo. Nou, ik ben benieuwd naar jou. Kom maar door via de app van 538. I tell you.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 Love it with her mad wonders. And she loves it when I stay at home. I know when she's lost, and she knows when I feel alone. Without you. de nieuwste van Louis Capaldi, Pointless in je weekend van 538. Goedemorgen, 1 januari. Mijn naam is Julia en ik uh, vroeg net aan je... wat zijn jouw ja, goede voornemens, jouw doelen, jouw wensen voor 2023? Ik duik de app van de 538 even in. Thanks voor je berichtje. Even kijken, Sjaak, die wil uh, minder roken. Wat een dure sport is dat tegenwoordig, zegt hij. Lieselot zegt, uh, ik wil in 2023 sowieso meer gaan sporten. Train that booty. Even kijken, Ingrid die zegt nog, hoi hoi, ik wil meer gaan lezen in plaats van op mijn telefoon. Ja, daar wil ik wel aan meedoen, Ingrid. Even kijken, Vlin die zegt nog, goeiemorgen. Ik wil uh, dit jaar minder boetes gaan rijden. Ja, dat zou ik sowieso wel uh, gaan doen, Flin. Want um, ik had gelezen dat hij... Boeteprijzen ook weer met 9% gaan stijgen. Dus, uh, nou, een goed voornemen in ieder geval. Hey, en uh, Anoushka, wat zijn uh, jouw uh, wensen voor 2023? Ja, iedereen gezond uh, wezen. En uh, voor de rest gewoon lekker gaan met die banaan. Gewoon lekker gaan met die banaan, dat vind ik ook een goeie. Ja. Yeah. <laughs> niet te moeilijk doen, gewoon gaan. Ja, gewoon lekker gaan. Gewoon leven zoals je denkt, hoe je moet leven. En voor de rest, ja. Ik kan het niet voor iedereen. Uh... Ja, voel je iedereen beslissen. Nee, maar je ik vind die gaan met die banaan die ouder erin, ja? Wie is goed. Oh, nou, Oké. Okay. Geniet van je dag nog verder, Anoushka. Doei ja, doeg. Maar gaan met die banaan. Daarover gesproken. Zometeen bij je, Danny Blom. Die trek je lekker die 1 januari door, de brakken 1 januari. En eerst nog even DJ Jurgen. Dit is Better of Alone. In je weekend van 5 8.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 Dit is geen dolle aap. Dit is een vakantiediscounter die zijn slippers is vergeten... op dat hagelwitte, gloeiend hete Voetjes van de vloer, amigo. Kijk, zo'n vakantiediscounter, die snapt vakantie. Het valt niet altijd mee, de ochtend. Maar wie de ochtend wint, wint de dag.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 Bij Basic Fit. Dus gun jezelf dat goede gevoel en maak van fitness jouw basic. Word nu lid, krijg een sport als cadeau en sport vijf weken gratis. Basic Fit. Go for it! Ken jij het dan, het nieuwe wonen en werken? Deel je huis of kantoor nog slimmer in. Voor wat je tijdelijk niet nodig hebt, biedt All Safe de ruimte. Goed beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service.